Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Over de gezondheidstoestand van prins Friso... zijn sinds gistermiddag geen nieuwe mededelingen gedaan. De RVD zei gisteren dat er mogelijk pas aan het einde van deze week... iets wordt gezegd over zijn toestand en de vooruitzichten. Gisteravond ging prins Willem-Alexander voor het eerst bij zijn broer op bezoek. Hij was er samen met prinses Mabel. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koninklijke familie diep geroerd... door alle steunbetuigingen. In Duitsland is een regeringscrisis over de keuze van een nieuwe president afgewend. In de coalitie was oneenigheid ontstaan over de opvolging van de opgestapte president Christian Wolff. De CDU van bondskanselier Merkel vond de voordracht van de socialist Joachim Gauck onbespreekbaar, maar onder grote druk gaf Merkel haar verzet op. Gauck maakte nu grote kans de opvolger te worden van Wolff. De 72-jarige Gauck was een Oost-Duitse mensenrechtenactivist. Het Zuid-Koreaanse leger heeft ondanks waarschuwingen van Noord-Korea... een militaire oefening gehouden bij de omstreden zeegrens met het noorden. Oefening was bij eilanden aan de Westkust... die Noord-Korea in het verleden heeft geclaimd. Ondanks de dreigementen lijkt het erop dat de oefening rustig is verlopen. Bij dezelfde eilanden kwamen in 2010 vier Zuid-Koreanen om het leven... door een Noord-Koreaanse granaataanval. De politie heeft tot nu toe 35 tips binnengekregen over de vermiste meisjes uit de meren en vleuten. Volgens een woordvoerder zitten er goede tips tussen, maar nog geen gouden tip. Twee meisjes van 14 en 15 worden sinds dinsdag vermist. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar de politie en de familie maken zich grote zorgen. De Britten krijgen volgend weekend al een nieuwe landelijke zondagskrant... de Sun on Sunday. Dat heeft mediamagnaat Rupert Murdoch bekendgemaakt. Murdoch zei vrijdag al dat hij zo snel mogelijk de leegte wilde opvullen... van News of the World, de zondagskrant die in juli werd opgeheven... vanwege een afluisterschandaal. Het weer, hier en daar is een kans op gladheid... en vooral vanochtend schijnt de zon. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS journaal NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is maandag 20 februari. Gladheid, u hoort, het kan voor problemen zorgen. Nou, rijdt u voorzichtig, we houden u op de hoogte. Regerings- en oppositiepartijen in Duitsland die zijn eruit. Ze hebben een gemeenschappelijke kandidaat voor het presidentschap. Correspondent Wouter Meijer vertelt zo over de bijna-crisis... die er is geweest in de Duitse politiek. Minister Verhagen van Economische Zaken is onderweg naar Japan... om te praten over een eventuele redding van Netcar. Kjell Duits in Tokio vertelt zo over zijn kansen. En de ministers van Financiën van de de lening aan Griekenland. De Grieken hopen nu maar dat alle bezuinigingen voldoende zijn. Keizer doet verslag vanuit Athene. Laatste nieuws over prins Friso en de koninklijke familie... ...hoort u straks van onze verslaggevers in Oostenrijk. En onze correspondent in Frankrijk... ...was bij de eerste verkiezingsbijeenkomst van kandidaat Sarkozy. U hoort ook over de overblijfselen van het volksprotest in Marokko. We spreken de politie van Utrecht over de twee meisjes waarnaar gezocht wordt. Het ABN amro tennistoernooi was dit keer een heel groot succes... ...mede door Roger Federer en Richard Krajicek. We spreken straks met de laatste.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 Joachim Gauck wordt de nieuwe president van Duitsland, als de Bondsdag het er uiteindelijk ook mee eens is. En dat is verrassend, want eerder zei Bondskanselier Angela Merkel nog Gaucks kandidaatschap onbespreekbaar te vinden. Maar om een regeringscrisis te bezweren, wordt oppositiekandidaat Gauck toch voorgedragen. Na intensieve overlegingen en afwegingen van verschillende voorstellen en mogelijke persoonlijkheden zijn we vandaag tot het resultaat gekomen. Deze gemeenschappelijke kandidaat is de burgerrechtler en frühere chef der stasi Unterlagenbehörde Joachim Gauck. De 72-jarige Gauck is een vroegere Oost-Duitse mensenrechtenactivist en oud-dominee. In zijn carrière stond volgens Merkel um, in verantwoordelijkheid centraal. Een thema dat, ondanks de vele verschillen, tussen de twee verbindt. Het centrale thema des öffentlichen wirkens van Joachim Gauck is de idee der vrijheid in verantwoording. En dat is het ook wat mij bij alle verschillenheid met Joachim Gauck verbindt. Gauck wordt de opvolger van Christian Wolff. Die stapt vrijdag op omdat er een corruptieonderzoek naar hem loopt. Prinsjes en prinsesjes mogen niet meer in beeld worden gebracht... en premier Rutte gaat vandaag gewoon op wintersport. Dat is wel ongeveer het laatste nieuws omtrent het ski-ongeluk van prins Friso. Toestand van de prins is nog steeds hetzelfde. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Het traditionele fotomoment van de koninklijke familie gaat niet door vanmiddag. De FVD heeft de cameramensen vriendelijk verzocht... de kinderen van Frizo niet meer te fotograferen. Verslag even Marike de Vries vanuit Innsbruck. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima en prins Constantijn... zijn met hun kinderen en de kinderen van Mabel en Frizo... gewoon de skiheiling opgegaan. Ze proberen zo goed en zo kwaad als het kan... eigenlijk de vakantie door te laten gaan... om in ieder geval de meisjes, Luana en Saria, de kinderen van prins Frizo toch een beetje afleiding te geven. Op de momenten dat de prinsesjes even zichtbaar waren, werd er flink geklikt. Dit weekend uh, waren daar ook veel camera's natuurlijk bij aanwezig... en fotografen om, he, vanwege de uh, situatie van de prins. Maar de fotografen is nu toch verzocht. de prinsesjes toch vooral met rust te gaan laten. De Koninklijke Familie heeft uh, wel laten weten blij te zijn met de steun die vanuit Nederland komt. Omdat volgens de RVD pas in de loop van deze week meer duidelijkheid komt over de toestand van Prins Frizo... gaat premier Rutte vandaag toch op wintersport. Mocht zijn aanwezigheid vereist zijn, dan komt hij terug naar Nederland. Er zijn tot nu toe 35 tips binnengekomen bij de politie over de twee vermiste meisjes uit Utrecht. De gouden tip zat daar nog niet bij. De meisjes Jamie en Lisa worden sinds dinsdag vermist en de politie is zeer ongerust. Nou, we hebben op dit moment nog geen echt feitelijke informatie dat zij slachtoffer zouden zijn van een misdrijf. Maar uh, onze zorgen nemen wel toe. En dat heeft toch vooral te maken met het feit dat wij de laatste dagen heel erg veel uh, hebben gedaan om die meisjes te traceren. En we nog steeds niet dus achter hun verblijfplaats zijn. En dat in combinatie met hun leeftijd en de tijd dat ze nu al weg zijn, ja, dat baart ons zorgen. De twee vriendinnen van 14 en 15 jaar oud zijn voor het laatst gezien in een Utrechtse strekbus. In Mexico is het dodental van de gevangenisopstand opgelopen tot 44, allemaal gevangenen. In een cellenblok gingen een groep gevangenen zaterdagnacht met elkaar op de vuist. De rellen zouden mogelijk een afleidingsmanoeuvre zijn voor een ontsnappingspoging. Na het tellen van alle gevangenen en de doden missen we nog een paar mensen, al dus een woordvoerder van de gevangenis. Familieleden van de gevangenen maken zich zorgen. Volgens hen wordt er geen medische hulp verleend aan de gewonden in de gevangenis. Justicia. Justicia, hoe de opstand is ontstaan is onduidelijk. Mogelijk hebben de criminelen hulp gekregen van cipiers. Die zijn inmiddels allemaal meegenomen voor verhoor. Rupert Murdoch komt vanaf volgend weekend met een nieuwe landelijke zondagskrant. De Sun on Sunday. En deze bekendmaking van Murdoch was tegen alle verwachtingen in, zegt deze verslaggever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 Murdoch was ook de eigenaar van News of the World, Die zondagskrant werd in juli opgeheven vanwege een groot afluisterschandaal. De journalisten bleken meer dan 800 mensen te hebben afgeluisterd... onder wie veel beroemdheden. Mensen die toen op straat kwamen te staan... kunnen volgens de verslaggever dan nu toch weer aan het werk. The Sun, met een dagelijkse oplager van bijna 3 miljoen stuks... is de grootste Britse krant en Murdoch werd in 1969 de eigenaar. Change the channel. No. Change the channel. No. Change the channel. No. Hey, turn nou, we horen een stukje uit de allereerste Simpsons uit 1987. Gisteravond werd de 500ste aflevering uitgezonden. En daarmee is het dus de langslopende animatieserie Ter Wereld. De serie draait om een doorsnee familie in een kleine Amerikaanse stad. Homer, Marge, Bart en zijn zusjes hebben inmiddels meer dan 100 beroemde sterren op bezoek gehad. Zoals bijvoorbeeld Elton John en Paul McCartney. De serie sleepte meer dan 27 Emmys in de wacht en werd door Time Magazine uitgeroepen tot de beste televisieserie van de eeuw. De financiële wereld richt zich vandaag weer helemaal op Europa. Wordt gekeken of de bezuinigingen van Griekenland goed genoeg zijn... om een nieuwe lening van 130 miljard euro te krijgen. Gisteravond werd daarom ook weer geprotesteerd in Athene. Volgens deze demonstrant zorgen de bezuinigingsmaatregelen ervoor... dat de arbeiders honger lijden. De politie moest uiteindelijk ingrijpen met traangas en met de mobiele eenheid. Later hoort u daar meer over van onze correspondent in Griekenland, Connie Kees. Nou, gaan we nog even naar de slotstanden van vorige week. De AIX sloot met een winst van 18 procent. De Jones deed het ook aardig met een winst van 3 tiende. Technologiebers Nasdaq sloot de handelsdag juist in de min af met een verlies van 3 tiende procent. Op dit moment zijn in Azië de beurzen alweer enige tijd geopend. Japanse Nikkei doet dat goed, 1,4 procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. Aretha Franklin zou optreden tijdens de begrafenis van Whitney Houston. Maar het ging niet door. De peetmoeder van de vorige week zaterdag op 48-jarige leeftijd... overleden zangeres Whitney Houston dus voelde zich niet lekker. Stevie Wonder en Alicia Keys zongen wel. Chang, chang, chang. Zo heet het. Chain of Fools van Rita Franklin. Het is 13 minuten over zes. Wij gaan gauw naar Mark Robin Visser. Want als wij het nou goed begrepen hebben... heb jij jouw droom werkelijkheid zien worden... en de nacht doorgebracht met een prins? Een echte? Ja, ik kan niet zo hard lachen, want hij slaapt nog. Als je heel goed luistert, dan hoor je hem zachtjes ademen. Nee hoor, ik maak een grapje. Hij ligt, in, hij ligt in een andere kamer. Maar het is wel een beetje vreemd, Lara. Want ik ben hier in, in een hotel waar eigenlijk niemand is. Want dit hotel, dat heet normaal gesproken Hotel Vonken. Maar dat is nu omgedoopt tot eh, het Prinsen... Nou weet ik het niet meer. Het Prinsenhol, geloof ik, staat buiten. Of zoiets dergelijks. De Tempel hoor ik uh, iemand in mijn oor roepen. Heel fijn. Stop nou maar. En ja, en, uh, ja uh, hij ligt hier dus. En uh, er schijnt hier ook nog een minister te zijn. Ik weet niet uh, hoe dat precies zit. Ga ik allemaal uh, uitzoeken vanochtend. Ik ga eventjes in ieder geval beginnen om vast mijn sleutels terug te brengen. Want ik mocht hier dus wel in de nabijheid van de prins de nacht doorbrengen. Dat is denk ik een, een goede, accurate formulering. Ik heb in mijn nacht in de nabijheid van de prins ah, doorgebracht. Okay. En ik kan je melden, mm -hmm. het was een hele rustige nacht. Ik heb gisteravond laat nog even een rondje door Valkenburg gemaakt... wat overigens anders heet. Het heet nu hier het Bokkenrijk... Even tussen twee haakjes. Ik heb gisteravond nog even een rondje door het Bokkenrijk gemaakt. En ik moet zeggen, het was rustig. Hier en daar wat verkleden types. Heel vrolijk en bond aangekleed. Ik heb ook nog een paar dames met een grote koffietafel... letterlijk, op wieltjes, door de stad zien zeulen. Ik weet niet of de koffie in die tank zat, maar in ieder geval... ze zeulden er wel mee rond. En eh, terwijl ik in mijn bedje lag, heb ik in de verte nog een soort... hoenpapa gebeuren gehoord, waarvan ik dacht... hoe lang gaat dit nog duren? <lacht> Maar niet heel erg lang. We gaan straks kijken hoe het met de prins is en met zijn uh, minister. En uh, terwijl ik uh, hier maar eventjes zo meteen bij de receptie ga melden... stel ik voor dat jullie even gaan luisteren naar iets wat uh, mijn collega Trudy van Rijswijk heeft gemaakt. Zij is uh, gisteravond gisteren naar Born geweest. Dat is die plek waar uh, ja, toch wel heel veel mensen in heel grote onzekerheid zitten... vanwege de op zijnde sluiting van, uh, van NETCAR. Ja, is daar dan nog reden voor, uh, voor vrolijkheid? In ieder geval ging de optocht daar gewoon door. Luister maar. De goede tijd hebben we gehad, wordt er gezongen. Maar er wordt toch carnaval gevierd hier. Iedereen staat klaar in Born voor het begin van de optocht. Hans Kasper, u bent wetenschapper. Hoe kan dat nou dat ze hier zo vrolijk zijn, vraag je je dan af? Ja, het zou triest zijn als je nu niet vrolijk zou zijn. En ik denk juist omdat er wat sombere berichten zijn... dat het goed is om feest te vieren... en ook om dat toch tegelijkertijd te kunnen hebben. maakt niet uit dus? Nee, het hoort erbij. En dat is natuurlijk op een moment dat er zoveel dat er ellende over je heen komt... Is ook goed als uitlaatklep. In de tijd toen de mijnen gesloten werden, werd er toen ook gewoon carnaval gevierd? Of? Toen was carnaval er ook, nou en of. Dus toen hadden ze het ook nodig toen dat aangekondigd werd. Ja, dat weet ik niet, dat is ook ja. Dag kaplaan. Goedendag. Begrijpt u dat, dat ze zo vrolijk zijn? Ik begrijp het helemaal, ja. ja. Ik niet, er gebeurt hier van alles. Er gebeurt van alles, maar het is goed om ook een paar, keren, een paar dagen de zorgen van ons af te kunnen zetten. Ik denk dat een mens dat heel hard nodig heeft. Maar lukt dat dan? Als je, zo, als je toch boven je hoofd hangt dat je je baan kwijtraakt? Dan kan je toch niet zomaar zeggen, filiaal gesloten, ik ben feestvieren. Nee, dat kun je niet zomaar zeggen. Maar als je bedenkt dat al jaren die zorgen boven hun hoofd hangen... het lijkt nu alsof op dit moment die beslissing is gevallen... En die is ook gevallen, maar die is eigenlijk al wel jaren bezig. En juist, denk ik, tot nu even de ontlading kan komen... van eventjes ja, toch die zorgen weg... om uh, ja, daarna de draad weer op te pakken... en te zien om de schouders er weer onder te kunnen zetten. Hier een uh, prachtig gezelschap... met taart en twee heet, dikke bakkers blijven. Koks zijn jullie eigenlijk, hè? Koks. Koks ja. Koks een ontzettend dikke buik. buik, buik. Ja, ja. Eten, ja. Jullie zijn heel vrolijk, maar jullie werken bij Netka. Hoe gaat ja. dat? Ja, nog wel, ja. Uh, het einde van het jaar. Gaat dat? Gaat dat samen? Carnaval vieren en Dit in Het leven gaat door. Uh, dus uh, ja, we gaan, we gaan zo verder. Ook dus, uh, uh, uh, Maar we kijken wel eens. Niet gelopen er is. Uh, we moeten nog uitleggen wat gaat gebeuren in de toekomst. Dus uh, we hopen dat er beste van. Nou, ja. En nu? Gaat, kunt u, want dat zegt de pastoor namelijk. Ze vergeten het even met carnaval. Nou, verge, ik zeg al, vergeten doe je het niet. Je, je wordt er altijd mee geconfronteerd. Uh, je hebt heel veel kennissen en vrienden. Die vragen toch altijd hoe het met je is. Ja, dat, natuurlijk refereren het op netcar. Maar blij, ik zeg al, uh, we blijven hopen. En uh, minister van haar, uh, Maxime en van haar, en, uh, uh, die gaan naar Japan. En uh, we hopen daar het beste van. Ik vroeg net aan de mannen of het uh, met het oog op netcar... Anders was dit jaar om die prachtige taarten te maken en die leuke roze kostuums. Nou, de thema's zijn al bekend voor je überhaupt iets weet van Netka. Dus, het thema past niet helemaal zoals het gevoel is van Netka, maar nee. ja, je moet toch verder. Dus, Jullie nee. kunnen gewoon onbezorgd carnaval vieren? Nou, niet helemaal onbezorgd, maar je, ja, je probeert het toch een klein beetje op de achtergrond te duwen. Het is toch een leuk, een leuk uh, feest en normaal ben je leuk met elkaar bezig en dat probeer je toch wel weer. Een beetje schoen te geven dit jaar, ja. Het zal wel moeilijk zijn, of anders zijn als andere jaren. Maar ja, ik denk wel dat dat gaat lukken, ja. Proberen we in ieder geval wel, hè? Ja. Het was uh, gisteren in Born. Ik ben inmiddels in Hotel De Prinsentempel in het Bokkerrijk. Ik ga mijn sleutels inleveren bij de receptie. Meneer de receptionist, is hier iemand? Ik wil ze graag weten waar de prins, uh, waar de prins uh, slaapt. Nou, we nog even wachten. We gaan hem zo wakker maken. Maar ik moet eerst uitvogelen waar ik nu toe moet. Tot straks. Tot zo. Ja, dan gaan we naar Suriname, want Suriname heeft in tegenstelling tot veel andere Latijns-Amerikaanse landen geen carnavalstraditie. Toch vindt het carnaval er langzaam maar zeker wel terrein. Dankzij de groeiende Braziliaanse gemeenschap in het land. Afgelopen weekend begonnen de festiviteiten. En het grootste feest was gisteravond bij de roemruchte Nightclub Diamond. De correspondent Harmen Boerboom ging er kijken... met nachtclub-eigenaar en organisator Amar Batrisin. Nou, we gaan eerst een uh, tour maken door de stad. Dat is meestal een soort uh, bekendmaking voor de carnaval. Dat de hele stad weet dat er een uh, Braziliaanse... zo doen de Brazilianen het, dat er een Braziliaans carnaval in de stad is. Dus uh, het is meer... Uh, accent ligt meer op het Braziliaanse gebeurtenis vandaag. Surinamers zijn geen carnavalsvierders, hè? Nee, nee, nee. Hoe komt het? Caribisch gebied heeft veel carnaval. Brazilië munt natuurlijk uit met carnaval. Hoe kan het dat er in Suriname eigenlijk geen carnavalstraditie is? Dit is de vijfde jaar dat ik ermee bezig ben. Het groeit steeds. En ik merk dat het uh, voor het eerst na vijf jaar... dat er heel veel carnaval-evenementen zijn gaan worden. Afgelopen dagen, vrijdag, zaterdag en uh, vandaag nog ook. En volgende week ook in Panamari. Het is de eerste keer dat ik merk dat er bijna uh, ongeveer 18 carnaval... Uh, evenementen zijn gehouden. Dat is voor het eerst in Suriname, dus het, het begint te leven. Is dat de invloed van de Brazilianen hier? Ja, ja. dat komt echt uh, door invloed van de Brazilianen. En uh, toen de Brazilianen uh, samenwerken met mij hier aan de overkant van Club Diamond een carnavalfestival hebben opgezet elk jaar, begint het te groeien in Suriname en de bedoeling is dat het ook zoiets wordt als, de, als bij de buurlanden. Dat hebben de meisjes die hebben zelf het initiatief genomen om carnaval te gaan vieren hier. Ja, ja, ja. En dat Dankzij is nu uitgegroeid tot dit straatfeest. Ja, ja, het is nu een straatfeest. En uh, we proberen elk jaar, dus wat groter, te organiseren. Totdat we de hele stad over een aantal jaren bij elkaar hebben. En ik, en ik, denk, ik denk wel dat het zal lukken. Want de mensen die hier komen, dat zijn niet alleen Brazilianen. Nee, ook heel veel Surinamers. Hadden jullie dit verwacht toen jullie stage gingen lopen in Suriname? Nee, dat het is te, echt gek, niet. Voor woorden, te ja. gek voor woorden. Maar zeer plezant, echt waar. Jullie zijn gewoon op de bus gestapt? Uh, ja, met een auto door Harald. Uh, ik denk dat hij het hier allemaal een beetje organiseert. Jullie staan nu midden in die bus tussen uh, allemaal vrolijke Braziliaanse dames. Menkt dat een beetje goed? Absoluut. Ze zijn allemaal zeer vriendelijk, zeer enthousiast. Uh, en wij zijn daar heel dankbaar voor. GELACHER dus BAS! Je voelt je wel thuis, denk ik, hè? tussen twee van die Braziliaanse schonen. Tuurlijk, altijd. We ja. ja, kennen het altijd als Ga je het een beetje verstaan? Geen ene woord. Daar komt hij vanavond wel achter. Er is ons gezegd dat we niet als vrijgezel van de bus zouden gaan. Maar ik zie weinig mannelijk schoon. Hmm. Geen commentaar. 12 uur uh, wordt die wel bekend gemaakt. Het zijn een aantal deelnemers. Dat zijn de beste samba-dansers hier in Paramaribo. Weet je, dat, uh, het zijn uh, dames die heel veel jaren ervaring hebben en die echt een uh, geweldige show weggeven. Dat is allemaal de invloed geweest van de Brazilianen die hier naar het hoed zijn gekomen. Sommige als prostituee, sommige als goudzoeker. Ja, ja het is uh, de dames die bij mij hebben gewerkt. Er wonen heel veel nog in Suriname. En elk jaar dan word ik opgebeld van uh, Wilt u niet een groot carnaval weer organiseren voor de Brazilianen in Suriname? Want zij hebben de middelen niet. Weet je wel? Dus sinds ik het doe, blijkt het dat de Brazilianen gek erop zijn geworden hier in Suriname. Omdat ik het echt voor hun ook doe. Hoe moet het carnaval er over een paar jaar uitzien in Suriname? De bedoeling is dat het over vijf jaar... Uh, door de hele stad, al die straten worden afgesloten en dat alle bevolkingsgroepen bij elkaar komen en dat carnaval eigenlijk uh, gaan, gaan, gaan, gaan vieren. Weet je, maar dat is heel belangrijk, hè? Voor, voor de bevolking van Suriname ook. Carnaval, vieren in de buurlanden heb ik gezien. Dat denk ik dat wij over vijf jaar ook zo rijp zijn. Hè? Langzaam krijgen ze daarmee voet aan de grond. De carnavalsvierders in Suriname. Je hoort een reportage van Harmen Boerboom. Het is uh, zes minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een groot oranje zelfopblazend kussen... dat heel veel ellende van kon, kan voorkomen. De ski-airbag. Het is een soort reddingsboei voor in Lawines. Steeds meer skiers die buiten de pistes gaan, dragen er een. En voor zover wij weten, Prins Frizo niet. Ik had een gast, gehad, hij was aan een in plaats gestanden... Als ik gequerd heb, is een Schneebrett gegaan. Dan had het mij weggerissen. Bernd Werner vertelt hoe hij een helling overstak, hoe de sneeuwlaag afbrak en hoe hij werd weggerukt door een ladine. Dat heb ik natuurlijk sofort gezogen en dat heeft me dat leven gerettet. De airbag redde zijn leven. Helaas is het niet verplicht. In Zwitserland nemen gidsen alleen klanten mee hebben, buiten de piste als dus ze dus er een hebben. En u zou dat ook in Oostenrijk zo wel willen zien. Ja, ik wil daarvoor pleiteren, maar het is natuurlijk ook een kostenvraag. De airbags zijn niet billig. Het probleem is vaak de prijs. 700 euro. Ja, een airbag koste 700 euro. De gids staat beneden aan de lift, klaar om met vier klanten of piste te gaan toeren. Alle vier hebben ze een airbag op de rug. In dit ramen wat men ja, sonst hier ook aan geld bezahlt. Eigenlijk müsste dan financierbaar zijn. En dan is het voor mij ook een zekerheid. Als je kijkt wat de rest allemaal kost hier in leg, is die 700 euro ook geen probleem, zegt ze. Ik wil nog meer betalen daarvoor. Zij zou er nog meer voor over hebben. Ook ganz wichtig is: het kan het leven retten, maar het kan ook genauso goed. Goed, uh, ja. also, moet het zou voorzichtig keine, blijven. Het is geen garantie. kan ja. natuurlijk ook animeren die leute risicofreudiger het. gevaar is dat mensen juist roekelozer worden omdat ze zo'n ding omhebben. Als En wat vindt u ervan dat Prins Friso geen airbag had? Dat kan ik niet commenteren. Hoe het werkt, dat demonstreert Michael Manhart, de chef van de dienst, een veteraan van het skigebied. Dat is een Hij showt wat iedere of piste skier altijd bij zich zou moeten hebben. Dan hoort men mijn zoeksignaal. Lawinepieps, een zenderontvanger die je onder je jas draagt. Waarmee je opgespoord kunt worden onder de sneeuw. Dat is standaard-uitrusting. Prins Friese had het ook. Een groot aan En de airbag. Een platte rugzak is het. Met een handvat aan een touwtje op de borst. In een wagen. De zwek de is een groot. Gasvolumen. Net als een auto-airbag. Je creëert die een groot trekt, gasvolume op je rug. Man dan op de lawine waardoor je bovenop de lawine terechtkomt. Je moet het handvat goed vastpakken en trekken. Ja. Een oranje luchtkussen blaast zichzelf op. Vreemd gezicht? Ja, <laughs> maar het is zeer effectief. Het kan het, redden. Heb, dat het leven redden. Het kan het leven redden. Hij blijft zo boven de sneeuw, en door de felle oranje kleur ben je makkelijk op te sporen. Als de prins dit had gehad, had hij nu niet in het ziekenhuis gelegen? Dat kan hij niet zeggen. Hij was in ieder geval niet bedolven geraakt en hij was meteen gevonden. Een reportage was dat van Matthijs van der Wiel vanuit Leg. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Nederland is twee wereldkampioenen rijker, Sven Kramer en Irene Wüst... voegden gisteren allebei een wereldtitel Allround toe aan hun toch al imposante erelijsten. Voor Kramer was het de vijfde gouden medaille op een WK Allround. En dat was een Nederlander nog nooit eerder gelukt. Na de Europese titel, eerder dit seizoen, is het dan toch weer het seizoen van Kramer geworden. Nou ja, de Europese kampioenschap was voor mij uh, meer een verrassing dan dit. Na het EK best wel snel uh, ja, hebben we grootse voor, uh, voorwaartse stappen gemaakt... En, uh,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 En uh, ja, ik voelde me dit seizoen al heel, tezien, heel sterk. En ja, als je op zo'n manier gewoon weer de titel kan prolongeren... dat is voor mij uh, ja, echt heel, heel bijzonder. Martina Sablikova werd tweede en Christine Nesbit pakte het brons. Andrees Ulderink is niet langer de trainer van de Graafschap. De club en de trainer hebben besloten de samenwerking te beëindigen. De Graafschap staat nu laatste in de Eredivisie. Afgelopen zaterdag verloor de Graafschap met 4-1 van VVV. In de Eredivisie is het na de duels van gisteren spannender dan ooit. Zes ploegen gaan de komende drie maanden om de titel strijden. Het verschil tussen koplopers PSV en AZ, de nummer 6, Ajax, is vijf punten. PSV en AZ liepen beide tegen een zware nederlaag op. Trainer Fred Rutte moest toezien dat PSV met 3-0 verloor bij Groningen. Ik, ik hou me nog behoorlijk in, denk ik. En, uh...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 Heel emotioneel. <laughs> AZ wist niet te profiteren van de misstap van PSV. De ploeg van Gertjan Verbeek ging zelf met 3-0 onderuit bij Utrecht. De analyse van de AZ-trainer was duidelijk. Als je zo aan de wedstrijd begint, dan vraag je om, om, om moeilijkheden. Nou, die hebben we ook gekregen en dat hebben we niet meer kunnen rechtzetten. En vandaaruit heeft Utrecht ook dik van gewonnen met 3-0. Ja, ik heb er niet meer over te melden. Herenveen en Twente profiteren van het puntenverlies van de koplopers. Heerenveen staat nu derde met twee punten achterstand op PSV en AZ. Twente staat vierde, maar de club heeft wel één wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten. Twente won afgelopen zondag met 4-1 van Vitesse. Trainer Steve McClaren kan de overwinning goed gebruiken in de strijd om de landstitel. Het was belangrijk om vandaag te winnen. Het was belangrijk om een reactie te krijgen and uh, and you are right after seeing other results there was a lot of pressure on the Ze the players so they handled the pressure they handled uh, Thursday night we put a marker down now we must continue we have Thursday again and Sunday McLaren vindt dus dat zijn ploeg goed hersteld is na de Europese wedstrijd van afgelopen donderdag. Hij beseft dat er komende donderdag en zondag alweer belangrijke wedstrijden op het programma staan. Twente is dus nummer 4 van de Eredivisie, Feyenoord en Ajax staan 5e en 6e. Radio 1 en the now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 Het CDU van bondskanselier Merkel vond de voordracht van de socialist Joachim Kauk onbespreekbaar, maar onder grote druk gaf Merkel haar verzet op. Kauk maakt nu grote kans de opvolger van Wolf te worden. Het Zuid-Koreaanse leger heeft ondanks waarschuwingen van Noord-Korea een militaire oefening gehouden bij de omstreden zeegrens met het noorden.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 In het binnenland is het helder en vriest het een paar graden. In het westen komen wolkenvelden voor en dicht bij de kust ligt de temperatuur net boven het vriespunt. Plaatselijk kan het glad zijn door bevroren wegdelen. In de ochtend zijn er zonnige perioden en verdwijnt de vorst. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en in het noorden van het land neemt de bewolking verder toe en is maar weinig ruimte voor de zon. De zuidwestenwind neemt toe naar matig en in het noordwestelijk kustgebied staat vanmiddag een vrij krachtige tot krachtige wind. De temperatuur stijgt naar 4 graden in het noorden en 5 of 6 graden in de rest van het land. Morgen begint de dag bewolkt, met af en toe een beetje regen. In de middag blijft het droog en breekt in het westen de zon door. Het wordt aan 6 graden op de wadden en 8 of 9 graden in het zuidwesten. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. Er staan twee files, eentje op de A7-hoorn richting Zaandam... bij de af 3 kilometer... en de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort-Vathorst ook 3 kilometer.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 Afgelopen vrijdag werd hij bedolven onder een lawine. U weet dat en is daarbij ernstig gewond geraakt. Maar de omvang van die verwondingen is onduidelijk. Daarom nu vijf vragen over de hersenen. In dit soort situaties worden patiënten soms in slaap gehouden. Waarom is dat? Als een patiënt gerenimeerd en gekoeld is... kan het lichaam gaan rillen, terwijl het in rust moet blijven. Het kan ook zijn dat een patiënt last heeft van de koeling. Om dat tegen te gaan kunnen slaapmiddelen worden gebruikt, zoals Dormicum... En vaak wordt dat middel gecombineerd met morfine of een ander verdovend middel. Wat is een coma? Een coma is een verlaagd bewustzijn. Dat kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een harde klap op het hoofd... gebrek aan zuurstof van de hersenen of overmatig alcoholgebruik. Iemand die in coma ligt wordt niet uit zichzelf wakker en reageert niet of nauwelijks. In de lichtste varianten kan een patiënt nog een kleine reactie geven... Bijvoorbeeld op geluid of pijnprikkels. Als er hersenschade is na hersenletsel, hoe snel kan dat worden vastgesteld? Het lichaam moet weer een normale temperatuur hebben... en de slaap- en verdovingsmiddelen moeten zijn uitgewerkt... voor er neurologisch onderzoek kan worden gedaan. Pas dan kan eventuele schade worden vastgesteld. Hoe snel dat gaat, is niet precies te zeggen. Dat is bij iedereen anders. Hoe snel ontstaat hersenschade... Hersenen zijn heel kwetsbaar, want het functioneren van de hersenen is afhankelijk van de verbindingen tussen de cellen. Die worden synapsen genoemd. Dat zijn de grootste energieverbruikers in de hersenen en ze hebben geen energiereserves. Dus als de bloedsomloop stopt, ben je binnen een paar seconden buiten bewustzijn. Als de bloedsomloop heel kort stil ligt, hoeft er geen schade te zijn. Hoe lang de synapsen zonder energie kunnen, is onduidelijk. De lichaamstemperatuur speelt bijvoorbeeld een rol. Hoe lager de temperatuur, hoe beter de hersenen bestand zijn tegen zuurstoftekort. Is herstel van hersenletsel mogelijk? Jazeker, dat is ook de reden dat een patiënt soms wordt gekoeld. Daarmee wordt de kans op herstel vergroot. Maar als er veel schade is, is volledig herstel niet altijd mogelijk. Soms duurt het dagen, weken of zelfs maanden... voordat er duidelijkheid over is. Iemand die bijvoorbeeld na een maand nog niet aan het werk kan... is na een half jaar misschien wel weer voldoende hersteld. We praten hier verder over na half acht. Dan spreken we met een neuroloog. Met een panda lach je iedereen uit. De swingende talbol Samba reed 1 op 21. Met een datzoen had je nooit pech. Tenminste, volgens de televisiesportjes. Nou, voor het eerst is er in ons land een overzichtstentoonstelling van autoreclame. 125 jaar op rij in het Lauwman Museum in Den Haag. Van Beun de Haas tot de Mazda Putters En van GoGo Gogomobiel tot de grootste Ford Flop aller tijden. Onder de noemer, blij dat ik rij. De nieuwe, low-priced, custom-line Victoria. Isn't it stunning? Eine gelungene überraschung, denn je? Wunschtraum is damit am Ziel. Gogomobiel!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 Hebben er weer twee nieuwe oude wereldkampioenen Alran Schaatsen bij? Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is een uh, iets minder drukke ochtendspits. Heeft natuurlijk te maken met de voorjaarsvakantie in het midden en het zuiden van het land. Bij elkaar staat er nu 16 kilometer. Het is wat langzaam rijden op de a 7 richting hoorn Zaan dan bij de afwitweide Wormer. En ook op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort loopt het wat vast. En dat is eigenlijk uh, ja, weinig bijzonderheden nog. Ja Jolanda, kun je overzien waar er nog eventueel gladheid zit? Dat zit eigenlijk een beetje in het hele land nog. Uh, hier en daar is er wat ha gevallen. Lage temperaturen, vooral de lage wegdektemperaturen. Ik denk dat we daar de komende uren nog wel last van hebben. Nou, half negen, wat denk je? Half negen, uh, ongeveer 100 kilometer. Dat is wel minder dan gebruikelijk. Ja. Een ochtendspits. Jolanda van der Velden bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dat zal vast ook wel wat met carnaval te maken hebben. Laten we maar gauw naar onze eigen prins gaan. Mark Roby Visser. Ja, zeker. Ik uh, zit hier toch wel met heel hoog, uh, met hele hoog, met hele, hele, hele, hele hoogwaardigheidsbekleders. Uh, uh, zit ik hier aan tafel op de vroege morgen in uh, de Prinsentempel. Zoals Hotel Vonken in Valkenburg vandaag de dag heet. En ik zit niet met zomaar een prins, ik zit hier met, uh, met prins Jeroen. Ik geloof niet dat prinsen achternamen hebben, Klik even ja of nee, nee, nee, nee. Maar in dit geval ja, moet ik dat toch eventjes, toch wel heel interessant... dat deze prins Jeroen Eurlings heet. Zoon van de burgemeester van Valkenburg en uh, het jongere broertje van. Ja, nou, Dat hoort u natuurlijk heel erg vaak. En luisteraars, één ding, luister even naar deze stem van deze prins. Zegt u even goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dat valt mee. Ja, ik kan op zich wel een beetje mijn stem weer opwekken. Zeker hier in de vroege ochtend om kwart voor zeven. Dat is behoorlijk vroeg voor een prins carnaval, zeg maar. En zeker als we al, zeker al een week bezig zijn met allemaal bezoeken en af te nemen. En ja, toch wel allemaal activiteiten... Door te nemen zijn. Luisteraars, de prins zit hier prachtig aangekleed tegenover mij. Hij heeft zijn ho hoed op met uh, schitterende veren. Uh, prachtig blik, uh, ju juwelen, allemaal uh, om zich heen gehangen. En het enige waar je het eigenlijk een beetje aan kan zien is dat de oogjes nog niet helemaal open staan. En ja, dan die stem. Die stem. Ja, die stem. <laughs> ja dat is het. Uh. <laughs> ik dacht gisteravond, ik ga een beetje op tijd naar bed. Ik denk dat het rond middernacht was. En toen ho hoorde ik ineens buiten live muziek. En ik heb begrepen dat u met uw gevolg daar persoonlijk voor verantwoordelijk bent. Zeker. Zegt u dat eens even uit? Ja, de traditie is eigenlijk dat we zondagavond... eigenlijk de cafés buiten het centrum bezoeken. En dan worden we altijd begeleid door een uh, zaterharmonie. Dus dat, is eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk uh, een groep, acht, ja, groep um, uh, muzikanten... die eigenlijk uh, samen een bandje oprichten. Eigenlijk. Uh, dat is dit keer Brulenteire geweest. En daar trekken we dan eigenlijk mee door het hele, uh, ja, langs het hele centrum heen. Ja, en we komen ook altijd langs de Prinsentempel. Hè. Dat is dit keer hotel vonken, zoals je al zei. En um, ja, we zagen natuurlijk uw busje staan. Dus we dachten, we kunnen natuurlijk... Stond NOS op? Precies, en dan kunnen we natuurlijk niet het laten... om natuurlijk even een serenade te komen brengen. Het was schitterend, hartelijk dank. Ik heb nog nooit een serenade van een echte prins gehad. Uh, ik stel voor dat we even gaan ontbijten, want jullie moeten natuurlijk wel... Uh, het is een belangrijke dag vandaag hier in de Bokkerijk. Ja dat is, Daar is vandaag is hier, ja, dat is een van de hoogtepunten natuurlijk van de, van de carnaval. Dat is natuurlijk de optocht, zeker voor elke prins. Dan sta je op de wagen, je, je gooit snoep uit, je, je, ja, iedereen komt kijken. Dat is denk ik wel een van de grote punten van de carnaval in Valkenburg. We gaan even een aanvang maken met het prinselijke ontbijt hier in het Bokkenrijk. En dan stel ik voor dat jullie, Marcel en Laren even voor een muzikaal internet zou zorgen. Kan dat? Ja, natuurlijk. Nou, wij zelf ja? dan niet. Leuk. Wij citeren dan alleen de tekst. Ik laat je thuis achter het fornuis. Heb je zeg, dat nog gehoord? Vind je dat Waar kom uh... ik nou eens zo weer? Ik heb echt geen idee. Ik, ik, ik, ik ken alleen, er staat een paard in de gang. Ja, hallo. Op, ja. Ja, en dat is een geleden. Man. Dat singeltje had ik ook echt. Echt waar, serieus. Maar laat maar horen. Nou, ja, we gaan hem laten horen. Ik laat je thuis achter het fornuis. Ik zeg het nog een keer later. Ja, ja, ja, ja. Deze tekst is volop te horen trouwens. Overal in Zuid-Nederland. Gerst heeft er namelijk een dikke hit mee. Het is wel een beetje per ongeluk, want hij had zelf ook niet verwacht... dat de clip bij het nummer ruim 2,2 miljoen keer bekeken zou worden op YouTube. Onze verslaggever Arno Le Blanc ging maar eens met hem mee. Want overal in Brabant treedt hij nu op. dat? dat reizen er. Maar dat is niet het goede café. Reis hem daar? Dat feestje nu erop, maar we moeten hier zijn. Dus uh, zij beperken, daar wordt het leuk. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, koud. Maar, uh, en ik hoop dat ik die stem een beetje vol hou. Het is toch... Uh, ja, ik zing nooit. <laughs> en nu ineens heel vaak. Dus uh, ja. Ik hoop dat het goed gaat. Nou, Gerst is aangekomen in uh, Stamperschat. Dat is trouwens echt een de naam van het dorp, hè? Ja, het, het schijnt ik ook nog een carnavalsnaam te hebben dat het dorp, maar uh, ik ben, ben het even vergeten, geloof ik. Nou, uh, laten we maar naar binnen gaan, takken. Hey, mevrouw Stamperschat is niet de carnavalsnaam, hè? Nee, Mee-Krapt-Durp. mee durp hè? mee durp ja. mee stekers en Mee-Krapt-Steker-Rinnekes. Ja. Nee, Die krijg je al van. <laughs> zegt dat wel, ja. Nou, je hebt je steek op, het jasje aan. En de spijkerbroek, Spijfie. ja het is in Molgerst, groene en een groen strikje. Groen strikje, ja ik zag het mooi is, dus je moet even zoeken op, uh, uh, op Twitter. Er zijn nog mensen die het verkleed als mij gaan naar wel. <lacht> dat is echt geweldig. Kijk, foto's opgestuurd en die, die hebben ook gewoon ja, het best gedaan om dit allemaal bij elkaar te zoeken, dat vind ik echt geweldig. Heb jij ook je best voor gedaan? Nee, ik, ik, heb, zomaar, ik heb echt zomaar iets gepakt, dat was echt uh, geweldig, ja. Nou, volgens mij moet je op, ja, hoppatee. Ja, ja. Hier ja, wat? is is ja, Achter het van huis, ik laat je thuis Lekker voor de buis We zijn misschien getrouwd Maar dat maakt me niet van Die Je stem maakt me ziek Maar het is net waar je vanuit. Kerst, Gerst, ik had nog nooit van jou gehoord Ik ook niet, maar dat is toch in één keer is het opgekomen Ja, en, uh, nou, iets middels een maand geleden geüpload En nu 2,2 uh, miljoen views Maar uh, hoe is er zo gekomen? Ja, geen idee uh, uh, we, we hebben het uh, op YouTube gezet en... Uh, Kluun ging het twitteren, Ruud de Wild heeft het op Facebook gezet. Ja, en toen ontplofte het helemaal. Ja. Nou hebben we ook bijvoorbeeld de Bravo 9. Gewoon betalen, wij ook een crisis. ATWW, gewoon betalen. Die mouwen, gewoon betalen. Werken met die klauwen. We hebben de duifmeneer. Ik weet niet hoe, uh, hoe. Uh, die hebben ook veel media aandacht gehad. In tegenstelling tot jij eigenlijk in het begin. Maar die doen het helemaal niet zo goed. Die komen uh, een paar duizend views. Mensen moeten het natuurlijk wel leuk vinden. Je kunt het wel door de strot duwen. Maar als het dan niet werkt, ja, dan werkt het niet. En dit hebben de mensen zelf doorgestuurd. Maar hunzelf. Dus, ja. Maar waarom is ik laat je thuis dan zo leuk? Omdat, denk ik, is wat mensen willen doen, het carnaval. En het is een... Uh, stiekem. En het is natuurlijk ja, het, het omdraaien van iets. En ik, ik neem je mee als een hit. En ik dacht, ja, uh, daar moeten we iets mee doen. En uh, nou, gezellig. Midden eronder. En uh, ja, dat is... Ja, het origineel is als Gers, met ik neem je mee. Wat, wat vindt hij er eigenlijk van? Die moest erom lachen, zei hij. Verklaarde hij tegen Omroep Brabant. Want, uh, ja, ik heb hem eigenlijk nog niet zelf gesproken, maar hij uh, ja, is, is geweldig. Hey, en nu heb je al die optredens. Had je dat verwacht? Als ik niet had gedacht dat het iets zou worden, had ik niet gedaan, natuurlijk, maar uh, uh, niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. Absoluut niet. Zing even mee. We zijn misschien getrouwd, maar dat maakt me nu benauwd. Je stem, die maakt me ziek en het is net waar je van houdt. NOS, yes, NOS op drie, je weet zelf, oké, okay, man, bye, bye, man. een carnavalshit, Mark Robin, in Brabant, in Limburg ook, maar was jij nog niet helemaal achter, hè? Is, ja, is dat hier ook een hit, Prins? Uh, ja, nou, we hebben eigenlijk heel veel hits natuurlijk... maar ja. de meeste hits, moet ik wel eerlijk uh, getrouwen zeggen... is dat natuurlijk heel veel Limburgse nummers zijn. Moet, ja, dat, is, dat scoort natuurlijk hoger. Ja, ja dat, sco dat scoort heel... Uh, Geachte Prins, de sleutel van het Bokkerrijk ligt daar op een tafeltje. Het is een heel groot exemplaar met een, Nederlands, met een, vlaggetje, uh, of een lint met een Nederlandse vlag uh, erop. U vervangt dus eigenlijk tijdelijk uw vader, die burgemeester Eurlings van Valkenburg... Dat klopt, dat klopt. Ja, ja. En hoe heeft u het eigenlijk zo ver kunnen schoppen? Heeft dat, heeft dat nog, heeft u vanwege die connecties dat u prins hier bent geworden? Nou, dat is eigenlijk, um, er is namelijk een commissie die daarover uh, bepaalt wie prins wordt. Want je wordt eigenlijk gevraagd om. Zo gaat het officieel, ja. ja. ja. Het, ja. Maar de Eurlingsjes die hebben hier natuurlijk wel een dikke carnavalsvinger in de. Dat klopt. Ze, ze hebben het, het, het carnavalsbloed zeker in nu ja. uh, een aardige. Maar ik moet eerlijk gezegd dat het niet van die kant van, de, van, van het gezin komt. Maar we zijn namelijk, uh, ik ben zelf namelijk al raad van elf al sinds 2007, maar mijn broer, Luc, die is eigenlijk in 2007... de camera vasthoudt, we worden gefilmd, uit. Ja, ze... alles wordt opgenomen. Zeker, zeker. Hij nee, die is in 2006 prins geweest en toen uh, zijn we eigenlijk zo erbij beland. Zie je wel, ja, die urenkjes moet je in de gaten houden. Het is een heel bijzonder moment hier vanochtend uh, in uh, de Prinsentempel... ...want de tafel zit al vol met uh, uw onderknuppels... Nou, het zijn eigenlijk mijn raad van elf leden, zeg maar. Ze zien er allemaal schitterend uit. Helemaal ja, ook fris en gewassen en zo. Dus ik, ik had me echt iets totaal anders voorgesteld. Maar ik, heb echt, ik ben onder de indruk, heren en dames. Uh, we gaan lekker even ontbijten. Want belangrijke dag vandaag in het Bokkerijk. Vanmiddag uh, de grote optocht en uh, vele activiteiten. Ja. Kortom. Het wordt feest. Het, wordt, het is al feest. Het is zeker feest. Sorry, ja, zeker. Tot straks. Jo, is straks. Mark, Robin Visser gaat mee vandaag met de prins daar en zijn gevolg. Negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Tijd voor kampioenen. Sven Kramer schreef gisteren geschiedenis. In Moskou werd hij wereldkampioen allround. Hij is de eerste Nederlander die vijf keer deze titel heeft gewonnen. En het kon niet op voor oranje, want bij de vrouwen won ploeggenoot Irene Wust. Verslaggever Steven Dalaboud sprak met beide kampioenen. Gezien het afgelopen seizoen verraste Kramer zichzelf gisteren ook. Ik heb, ik heb nog wel mijn ups en downs, maar ik weet het uh, nog goed, uh, goed te breien op, uh, op, op de momenten dat het eigenlijk echt moet. En uh, ja, daar ben, uh, ben ik echt blij mee. Ja, ik zal me af te vragen hoe je dat toch altijd doet. Ja, daar verbaast ik me soms zelf ook wel over. En het, is niet, uh, het is geen zelfsprekendheid en uh, nu zeker niet meer. Maar uh, ja, weet je, het, het gaat ook allemaal nog niet zoals ik uiteindelijk wil. Maar het gaat wel heel erg goed en... Uh,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 De vraag was of dat genoeg was, maar het bleek meer dan genoeg. Wust verloor nog geen vier seconden. Ja, zeker. Uh, ik was wel heel zenuwachtig van het voor, maar ik dacht van, nou ja, goed, ik moet uh, tegenstabliek over. Dus ik moet gewoon continu bijblijven en proberen zoveel mogelijk aanvallen te bareren. En... Ja, je neemt dan meteen het initiatief? Ja, ik, uh, ik, ik, ja, ik weet niet, het ging wel lekker op het begin. Dus uh, ik zat een beetje mijn slag te zoeken en, uh,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 Koningin Beatrix en prinses Mabel, innig gearmd. Die foto prijkt op veel voorpagina's. Ook vandaag wordt het nieuws in de kranten gedomineerd door het ski-ongeluk van prins Friso. Het is een schaduw overleg, zo kopt de Telegraaf. De krokusvakantie van de Oranjes in het sprookjesachtige leg... ontspint zich tot een heuse nachtmerrie, aldus de krant. De kinderen van Mabel en Friso vinden op de piste steun bij hun nichtjes. De dagelijkse routine is in deze tijd volgens de krant de beste afleiding. Werkgevers laten noodlijdende pensioenfondsen veelal in de kou staan, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Journalisten van de krant hebben 100 fondsen onderzocht. Bedrijven en bedrijfstakken springen slechts bij zeven pensioenfondsen bij om verlaging van het pensioen te voorkomen. De bedrijven die niet bijstorten, beroepen zich op het slechte economische tijalders de krant. Volgens het FD is het een trend om de verantwoordelijkheid voor het pensioen steeds meer bij de werknemer te leggen, terwijl die eerst vooral bij de werkgever lag. Dan naar Sharon Dijksma, PvdA-kamerlid... wordt volgens de Volkskrant voorgedragen als burgemeester van Nijmegen. Per 1 februari komt de post vrij... omdat Tom de Graaf dan overstapt naar de HBO-raad. En die overstap van Dijksma zou sajant zijn, schrijft de Volkskrant... juist nu er grote onrust is binnen de partij over de te varen koers. Als we straks 112 bellen, worden we sneller geholpen. Ondanks dat er 50 miljoen bezuinigd wordt op het noodnummer. In het Algemeen Dagblad legt minister Opstelte van Justitie uit... dat dit de kwaliteit alleen maar ten goede komt. Onder mijn leiding, één organisatie goedkoper en beter. Voor de zomer moet er een voorstel liggen. 15 meldkamers zullen in ieder geval sluiten. Maartje wordt Mary en Gerrit Hooij en Christian Levy. Een nieuwe naam kan je door gelukkig maken. al oh, dus het Nederlands Dagblad. In de krant staan de meest uiteenlopende redenen om je naam te veranderen. Omdat het gewoon mooier is als herinnering aan een overleden man. Omdat de engelen je een andere naam hebben ingefluisterd. Of omdat ze in het buitenland jouw naam niet goed kunnen uitspreken. Als een ander meisje al in de klas dezelfde naam heeft. Hoe dan ook, volgens het ND word je er in ieder geval gelukkig van. Oké. Okay. Goed, nou, in de Volkskrant een klein advertentie. Meldpunt klachten, fatsoenterrorist PVV. Heeft u last van de Partij voor de Vrijheid? Meld uw klachten dan bij deze website. En zal door u worden geluisterd op www.liefdebegeertwilders.nl. Kunnen klagers een berichtje achterlaten. De 50.000ste klacht wordt beloond met een reis naar Marokko of Turkije, zo hmm. valt te lezen. Een opvallende advertentie, omdat er vorige week nog commotie was... over een advertentie van de PVV zelf in de Volkskrant. Daarin werd geadverteerd voor hun Polen-meldpunt.